8 uur, aan Anoktheissen met het NOS-journaal. De Consumentenbond is verbaasd over de termijn... die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft... aan afnemers van verdacht rundvlees. De autoriteit maakte vanmiddag bekend... dat de afgelopen twee jaar 50 miljoen kilo verdacht rundvlees... bij Nederlandse vleesverwerkers is terechtgekomen. De vleesverwerkers krijgen 14 dagen de tijd... om uit te zoeken wat er met het vlees is gebeurd. Volgens de Consumentenbond moeten vleesleveranciers in Europa... binnen 4 uur aangeven waar het vlees vandaan komt en aan wie het is verkocht. De bond wil hierover praten met de NVWA. En dat willen ze morgenochtend doen. Patiënten moeten een gedetailleerd overzicht krijgen... van kosten die bijvoorbeeld in een ziekenhuis... of bij een fysiotherapeut zijn gemaakt. Minister Schippers wil dat in 2014 hebben geregeld. De Tweede Kamer had gevraagd om duidelijke kostenoverzichten. Patiënten kunnen op die manier helpen... bij het opsporen van fouten en fraude in de zorg.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 Pieter van Vollenhoven heeft bij Burgers Zoo in Arnhem het jubileumjaar feestelijk ingeluid. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de dierentuin nam hij een jubileumboek in ontvangst en onthulde hij een kunstwerk. Het kunstwerk Burgers Family staat voor de ingang van het dierenpark en bestaat uit drie meters hoge dierfiguren die samen onder een grote schemerlamp staan. De creatie is ontworpen door de kunstenaars Paul Keizer en Albert Dedde en symboliseert Burgers Zoo als familiebedrijf.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 Sinds vandaag onze fotograaf des vaderlands. Uh, de eerste keer dat de stichting Fotoweek deze prijzen uitlooft. Dat wil zeggen Foam en uh, het Nederlands Fotomuseum. 28, ben je? Ja. Knap zeg, ja. Leuk. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Ik ben er ontzettend trots op. Ja, heel erg goed. Uh, jij hebt als uh, nieuws- en documentairefotograaf al heel veel prijzen gewonnen. Uh, de Zilveren Camera, World Press. De hele wereld ben je overgereisd voor allerlei uh, documentaires. Uh, nu word je een soort ambassadeur, kunnen we eigenlijk zeggen, voor, voor fotografie. Um, en je bent voor die fotoweek nu bezig met een project. Een fotoalbum uh, eigenlijk over Nederland. Wat ja. moet ik me daarmee voorstellen? Ja, Ik ben bezig met een, uh, met een fotoserie. Uh, nou ja, het, het thema was Kijk mijn familie. En daar moest ik dus een invulling aan geven. Dat mocht eigenlijk alles zijn. En uiteindelijk, na heel lang denken, dacht ik... ja, kijk mijn familie, wat moet ik daar nou van maken? En toen dacht ik, ja, wanneer zie je nou eigenlijk je familie? En er zijn heel veel mensen die zien hun familie heel vaak... maar je hebt ook mensen die zien ze wat minder... maar die zien ze dan wel op verjaardagen, dacht ik. Dat is dé plek waar je familie ziet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik verjaardagsfeestjes fotograferen. En in eerste instantie dacht ik, nou, misschien is het wat saai... Maar nu ben ik twaalf feestjes verder. En <laughs> ongeveer bij het feestje, nou wat zal het zijn, vijf, dacht ik, hé, dit is leuk. Ja, want wat maakt u mee? Wat voor feestjes ben je geweest? Ja, ik ben nu dus, ik ben op weg naar 100 feestjes fotograferen. Van nul jaar tot 100 jaar en alles ertussenin. En mensen van nul tot 100 jaar? Van, ja, van nul tot 100 jaar. Dus het is een hele lange rij. En ik heb er nu dus twaalf gehad. En ja, wat heb ik inmiddels gehad? Even denken hoor. Ik ben uh, onder andere... Tegen, ja, ik heb een laptop. En daar staan foto's op? Ja, ik heb er drie meegenomen. Ik ben onder andere prongelijk tegen een verjaardag aangelopen. Even mijn bril erbij. Van een <laughs> ja, 50 zet hem op. Van een vijftigjarige, inderdaad. Ja. Uh, en dat was bij mij in de supermarkt om de hoek. Ja. Ik ging gewoon boodschappen doen. En toen uh, zag ik de cashier zitten met een enorme sherp om met Sarah 50 jaar. Uh, en zij was gewoon de werk aan het doen. En, uh, en ze kijkt heel blij met uh, een uh, uh, Ja, precies. Ja, ja, ja. Ze, is, ze vond het hartstikke leuk dat ik foto's van de kwam maken. Dus dat was een van de wat grappige verjaardagen... waar je eigenlijk je verjaardag kan vieren. Een dus, oer-Hollands plaatje eigenlijk, hè? een vrouw... Ja. Achter een, een kassa in een Nederlandse winkel. Gelang. Ja, je ziet achter zie je de, de pakjes check liggen. Ze staat bij de, bij de servicebalie. Uh, dus ja, je ziet de pakjes check En daarboven hangen nog wat vlaggetjes van uh, Sarah, 50 jaar. Ja. En er was er nog een, die waar je net even voorbij... Uh, ja. ja. Dit is een, een ouder echtpaar. Ja, klopt. Het is uh, de familie uh, Molman. Uh, Roel en Riet, als ik het uh, goed heb. 90 staat erbij. 90 jaar. Onder. Ja, Riet werd 90 jaar. En uh, de verjaardag werd gevierd met de hele familie... in een Chinees wok-restaurant. Uh, en ik mocht daar een avond bij zijn. Ja, want die vorige was eigenlijk zonder familie. Ja, klopt. Klopt helemaal. Want we hebben het thema wat breder getrokken... omdat sommige feestjes uh, niet gevierd werd in, werden in de familieband. Uh, nee. Maar wel een soort van familie. Bijvoorbeeld bij die supermarktfoto zijn de collega's dan de familie. Om even zo te zeggen. En dit echtpaar, hè, dat 90 wordt. Iedereen ja. kijkt heel content. En Riet uh, ziet er heel blij uit met zijn ja. 90 jaar. <laughs> ja. Hoe kan ik nou zien dat dit nou een foto van jou is? Zit hier een soort handtekening van jou? Ja, nou, dat, dat is, vind ik altijd een lastige vraag. Want dat, dat moet ik dus mijn eigen fotografie gaan beschrijven. Maar ik denk wat wel een beetje mijn foto's kenmerkt... is dat ik een soort van op de achtergrond aanwezig ben ergens. Dus ik ben zelf niet zichtbaar. De mensen kijken mij ook niet aan. Ik ben een soort van fly on the wall. En ja, mensen ze zijn niet aan het poseren. Ze lachen niet naar me. Eigenlijk ben ik er niet. Dus als ik op zo'n verjaardagsfeestje binnenkom... Uh, zien mensen me bijna niet meer na, na tien minuutjes. Nee, want hier hè, er wordt hier duidelijk gezongen voor Riet... en iedereen ja. heeft zijn handen in de lucht en er wordt geklapt. Is het zo dat jij nu al een kwartier op deze plek zit... waar jij die foto's maakt? Ja, ik zat er zelfs al lang. Ik was er de hele avond en middag bij. Dus ik ben daar zeker zo'n vijf, zes uur uh, geweest op de verjaardag van Riet. Uh, en soms kost het ook gewoon... of ja, het kost soms veel tijd om, om ten eerste vertrouwen te winnen... en ervoor te zorgen dat, dat je onzichtbaar wordt... Um, dat gebeurt niet meteen. Mensen zijn toch eerst een beetje aan het poseren en zijn zenuwachtig. En pas later gaan ze gewoon heel normaal doen. Uh, en dan maak je eigenlijk de leukste foto's natuurlijk. En ja, het idee is dat, want dit is dan een typisch Nederlandse uh, ja, verjaardag. Je hebt nog veel meer typische, dat mensen in een kringetje zitten... met een, uh, met een taart in het midden. Ja, dat hier zitten natuurlijk... ze aan een grote tafel, hè, met ja. mooie kaarsen. Precies, grote kaarsen in het midden en uh, ja, bij een Chinees restaurant. Dus dat is ook wel een beetje typisch voor Nederland, denk ik. Doen wel meer mensen op hun verjaardag. Ja. Maar die honderdjarige, dat wordt nog niet zo makkelijk, denk ik. Ik heb hem zo waar gevonden net. Oh, is ja. het zo? Ja, daar ben ik heel blij mee. Vrijdag uh, reis ik af naar, moet ik dat goed zeggen, Veendam. Ja. En uh, dan fotografeer ik iemand die honderd wordt, ja. Maar er zijn ook leeftijden die. Ja, ik merk heel erg. Ik had een oproep op Facebook gezet. Van ik ben op zoek naar verjaardagen. En rondom de 30 kreeg ik heel veel reacties. Omdat ik zelf die leeftijd ongeveer heb. Ja. Uh, maar boven de 70 uh, begint het voor mij lastig te worden ja. om mensen te vinden. Nou zeg jij, ik ben uh, op de achtergrond. Hè? Uh, eigenlijk moet ik een beetje zo zijn dat niemand me meer ziet. Maar dat zullen een heleboel documentaire en nieuwsfotografen zeggen. Toch is dit jouw foto. De, de, het stel waar het om gaat, die van 90, hè, die riet met haar man... die zijn een beetje verlicht vergeleken bij de rest. Is dat typisch iets voor jou? Of is het... Wat maakt dit nou van jou? Ja, ik, ik denk dat... Uh, nou, misschien laat deze foto het minder goed zien. Ik heb nog hier een andere foto bij me van iemand... Uh, op ja, die op een verjaardag van iemand die dertig wordt. Het is niet de jarige zelf, maar een van de bezoekers. En dat is een meisje en die zit op een trap te bellen. En ze is verkleed in een mega megamindi-outfit. Ja, een masker op. En met een maskertje op, inderdaad. Ze kijkt niet heel blij, En trouwens. ze kijkt niet heel blij, nee, precies. En ik denk dat dat ook wel... In sommige verjaardagen... Uh, ja, vond ik juist dat soort kleine momentjes interessant. Iedereen is vrolijk, het is een verjaardag. En toch waren er dan sommige... Ja, een beetje tientje, triest spannend ja, een zat er momentje. Aan. Eigenlijk. Ja, net even iets anders dan wat je verwacht. En ik denk dat dat juist de dingen zijn ook waar ik nu naar op zoek ben. Dus niet het standaard verjaardagsbeeld, maar net even iets anders zoals een triest kijkende Megamin die op een trap. die het helemaal niet naar haar zin heeft op een zin. Ja, special. dat zou je bijna denken. Ja, ja ik denk weet het. ik heb het er niet gevraagd, maar zo ziet het er wel uit. Nou, <laughs> is het zo dat je die prijs nu, uh, of prijs, je bent nu uitverkoren hè, tot uh, Fotograaf des Vaderlands. Um, en de jury, of degene die jou dan hebben verkozen, die zeggen... ja, dat komt omdat jij zo'n scherpe reflectie hebt... ook op actuele maatschappelijke thema's. Nu ben je bijvoorbeeld naar IJsland gegaan... om daar de, het feit dat het allemaal weer wat beter gaat met de economie... te fotograferen voor de New York Times. Ja, klopt. Ja. Dus dat doe jij op een scherpe manier... Zeggen nou ja, blijkbaar, ja. Ja. <laughs> In ieder geval leuk om over jezelf te horen zo. Ja, uh, nee, zo maar grappig. verrast je dat, dat ze dit zeggen? Nou, ik vind het heel leuk dat ze dat, ze dat, dat ze dat zo zeggen... en dat ze dat op die manier opmerken. Omdat het natuurlijk wel hetgeen is wat je nastreeft. Als ik aan het fotograferen ben, probeer ik altijd... het zo actueel mogelijk te hebben. En ook zo, ja zo relevant mogelijk voor het onderwerp. Als ik een opdracht krijg om, om de economie in IJsland op de foto te zetten... Nou, doe dat eens. Hoe doe je, dan, je dat? Ja, hoe doe je dat? Dus ik kwam daar ook blanco aan. Ik denk, hoe ga ik dit doen? En dan loop je dus een week lang rond en ga je op zoek naar... ja, wat maakt de economie? Nou, misschien vissers, ze hebben veel export. Nou, dan ga je eens op een vissersboot meekijken. En zo probeer je gewoon per dag het verhaal te, wat heb je, te vertellen. Wat heb je uiteindelijk voor resultaat? Ja, uiteindelijk ben ik op verschillende markten geweest. En er is daar een hele grote underground scene van, van tweedehands kledingmarkten bijvoorbeeld. Dus we hebben heel veel tijd doorgebracht. En ook op de, in de haven bij de vissers en een beetje de oplevende economie, dus het uitgaansleven en uh, mensen die naar dure diners gaan en uh, ja, de economie gaat weer beter, dus dat heb ik ook in beeld uh, gebracht. Je bent ook, je bent de hele wereld over gereisd, ook in Zuid-Afrika heb je een tijd gezeten, een aantal maanden, uh, samen met Ellis van Gelder, een, een journalist, heb je een tweede prijs gewonnen, hè? Van uh, wat was het World Press? Ja, nou, Ellis en ik hebben samen multimedia gemaakt en daar wonnen we inderdaad bij World Press een eerste prijs mee en een losse foto uit die serie. Uh, uh, won nog een tweede prijs. En wij hebben een verhaal gemaakt over een uh, rechtsextremistisch kamp in Zuid-Afrika... waar blanke jeugd werd geleerd dat alles wat Nelson Mandela heeft gezegd... over de regenboognatie, dat dat niet klopt. En daar sta jij dan als 28-jarige boomlange knappe Nederlands vrouw tussen. <laughs> ja, dat was, het was een heel rare gewaarwording af en toe. Omdat ja, die, die, die jongens zijn blank. En die wordt dus geleerd dat zwarte mensen heel slecht zijn. En dat is natuurlijk absoluut iets waar Alice en ik het niet mee eens zijn... En toch stonden we daar negen dagen lang uh, dat, ja, vast te leggen hoe, hoe, hoe die was kids dat, dat geleerd werd. Ja, soms heel lastig. Er waren heel veel momenten dat we dachten... ja, uh, die kinderen worden allerlei afschuwelijks aangeleerd. En we zijn het hier absoluut niet mee eens. Maar je kan niks zeggen, want ja, we waren aan het fotograferen en filmen. Alice die filmde en schreef ook de tekst. En heel vaak dachten we... Uh, dit, dit klopt niet. Wat, wat ze geleerd maar je hield je wordt. in. Ik bedoel, jij bent niet in discussie gegaan, je hebt het nee. gewoon vastgelegd. Ja, ik heb het gewoon vastgelegd. Ja, ik vind dat als, je, als journalist moet je ook niet ergens tussen gaan springen en zeggen dit klopt niet. Dus nee. dat heb ik absoluut niet gedaan. Ja, je bent toch een soort van, ja, wat ik net al zei, een fly on the wall. Dus je probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Ook op zo'n kamp. Is het zo dat jij, als je dan in Zuid-Afrika een tijdje bent hè, en daar weer tussen de jongeren en in IJsland en nu die verjaardagen bijvoorbeeld die je uh, vastlegt, leer jij nog dingen over fotografie? Want je, ja. hebt, je bent de top eigenlijk inmiddels. Nou, maar met wat zo, leer jij? Wat maar. heb jij nou geleerd over. Wat, wat, wat, hoe verbeter jij jezelf? Um, nou ja, ik, ik merk heel erg dat als ik bijvoorbeeld na een jaar lang fotograferen en ik kijk terug naar de beelden die ik dan in januari bijvoorbeeld heb gemaakt, en ik ja. kijk in december daarop terug, dan denk ik echt... oh, wat, wat is het alweer veranderd qua stijl? Dat gaat zo snel. dan? Ja, als ik nu terugkijk, voor twee, drie jaar terug, dan denk ik... oh, wat is het allemaal plat gefotografeerd, en het, is, het heeft niet echt diepte. En zoals die foto die ik net liet zien van de verjaardag van die 90-jarige... die heeft diepte, omdat in de verte zie je licht, en op de voorgrond is het donker... waardoor je ogen een soort naar het midden van de foto toetrekt... En nou, vroeger had ik daar totaal geen oog voor. In mijn, als ik, tenminste vind ik, als ik nu terugkijk, denk ik... oh, dat is toch lang niet zo uh, mooi als dat ik het toen <laughs> dacht dat het was. Ik dacht toen, oh, dit is een goede foto. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, nee. Ik heb toch wel heel veel uh, bijgeleerd uh, de afgelopen jaren. Nu is het zo, je bent op de Nationale Radio. Heb je nog verjaardagen nodig van... Uh, van mensen die 99 worden, 98, 97? Ja, ja, ja noem het maar op. Ja, Genoeg. Ja, ja. Ik probeer dus echt een dwarsdoorsnee te maken van een Nederland anno 2013. Ja. Dus de hele normale verjaardagen van mensen die in kringetjes zitten. Maar ook gekken. Dus ik ben, ik ben op zoek naar, naar mensen die bijvoorbeeld transgender... of, of nou, ik noem nu maar een rijtje op van dingen die nog niet zijn gelukt... die ik nog zoek, uh, in de gevangenisjarig zijn. Uh, mensen die uh, meerlingen krijgen of die jarig zijn, een zesling... of. Uh, noem het maar op, uh, ja, wat hebben we nodig? Die kunnen contact met ons nemen, ja, opnemen graag. en dan sturen we ze door naar ja. Moslima's, noem het maar op. Ik heb nog een hele, hele verlanglijst. Hits. Dus iedereen die een rare verjaardag uh, of een bijzondere verjaardag heeft... kan zich uh, bij ons melden. Die mag zich absoluut melden. Is het zo dat jij, want jij wordt dus nu hè, de fotograaf dit jaar, des vaderlands... Um, is het zo dat jij nu bij alle dingen die ons te wachten staan... die een nationaal tientje hebben, de troonopvolging op 30 april... sta jij met je neus vooraan, denk ik, hè? <laughs> ja, ik sta hopelijk uh, in ieder geval... Uh, ik sta op de Dam, dat weet ik al. Ik ga het fotograferen voor NRC Handelsblad. Ja. Wat, wil je, wat wil je vastleggen? Ja, weet je het al? Ja, ik hoop niet. Welk ja, moment? Nou, het balkon, dat sowieso, het balkon. En dan uh, hopelijk dat ze... Uh, prinses Maxima en Willem-Alexander uh, zoenen. Maar ja, dat is nog maar afwachten of ze dat doen. Maar is, want die, dat <laughs> wordt voor jou de ultieme foto? Dat lijkt mij de ultieme foto. Ja, absoluut. Ja, die, die, ik ga die hele dag fotograferen, dus ik hoop nog veel meer mooie momenten te fotograferen. Maar dat is wel een van de dingen die, uh, die er absoluut op moeten staan. Zeker en wanneer is jouw jaar geslaagd als fotograaf vaderlands? Nou, ik hoop heel erg vooral aan het eind van het jaar, dus tijdens de fotoweek. Die is uh, van 20 tot 29 september. Ik hoop dat ik vooral in die week ook een steentje bij kan dragen... aan het, ja, het foto de fotografie gewoon op een wat breder platform neer te zetten... en voor een breder publiek duidelijk te maken... Hey, dit is wat fotografen doen, vakfotografen. En dat, als dat lukt, dan uh, vind ik het geslaagd. Succes, hè? Heel erg bedankt. En dank uh, voor je komst. Fotografen Nio Kikchin En sinds vandaag dus onze fotograaf Des Vaderlands. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. met Margarete Reintjes. Ja, wij hier in het Westen hebben we meestal romantische associaties bij Cuba. Uh, maar voor de Cubanen zelf is het leven helemaal niet zo makkelijk. Onlangs zijn uh, zeven jonge, beroemde balletdansers namelijk gevlucht na een optreden. In Mexico. Uh, hier zit Cuba-kenner Harriet Sanders. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent locatiescout voor onder andere filmproducties. En in rustige periodes uh, verblijft u vaak een aantal maanden in Cuba. Wat is de grote aantrekkingskracht voor u van dat land? Ja, het klinkt zo afgezaagd, maar ik denk meteen aan het weer. <laughs> Vooral vandaag. Ja. Het weer, uh, de, de, hoe de mensen op straat tegen elkaar zijn. Dat je zichtbaar bent, is prettig. En waar blijkt dat dan uit, dat je zichtbaar bent? Nou, ik vind Nederlanders zo autistisch geworden. Dus iedereen heeft hier zo'n zo ding op zijn hoofd. En, en, en, en kijkt op zijn schermpje van zijn telefoon. lopen dwars door je heen. En omdat het daar allemaal nog niet is doorgedrongen. omdat het internet ook heel erg. Uh, minim is. Het is fijn om, om, om met elkaar te zijn. Dat, dat gevoel, dat klinkt heel erg zweverig. Maar zo voelt dat als maar zo je daar voelt rondloopt, dat, Ja. Ja, Nou is het zo dat voor de Kubanen zelf uh, het leven blijkbaar niet altijd even makkelijk is. Want nu zijn er dus zeven van die jonge dansers gevlucht. Hè? Ze waren op reis in Mexico. En uiteindelijk hebben ze gedacht, nou, wij gaan gewoon lekker weg uit Cuba. Wij blijven hier in Mexico. -snap, snapt u dat? Ik bedoel, u bent daar nu een aantal keer geweest. Denkt u, ja, dat is inderdaad de sfeer die daar heerst. Wegwezen hier. Nou, alle, alle jonge mensen willen weg. Ja? Dat, ja, dat merk je aan alles. Kijk, iedereen... Kijk, je, je moet je voorstellen dat het. Eh, onderwijs is prima hè, in, in Cuba. Dus iedereen heeft gratis onderwijs. Je gaat naar de universiteit. Maar dan, wat gebeurt er daarna? Want ja, mensen hebben geen werk daarna. Nou, we hadden natuurlijk deze dansers hebben wel werk. Die zitten bij het nationaal belet van, van, van, van Cuba. In feite hebben ze zelfs een goede baan. Want het gemiddelde salaris is 20 dollar. En deze mensen hebben 30 dollar. Per maand. Per maand. Er dat is, dat is natuurlijk niks. Maar 30 dollar is toch een stuk meer dan 20 dollar. Ja. Het is allemaal heel relatief. Maar zo moet je het zien. Um, maar het is drie keer niks. Dus zij denken... Het zijn allemaal dromen. Het zijn allemaal... Uh, irreële dromen. Zij denken dat, uh, de, dat ze dan naar, naar Amerika... want ze gaan... Kijk, dit, deze dansers, waar we het nu even over hebben... die zijn uh, ge, naar de grenzen gaan van Mexico... zijn overgestoken naar Amerika... en die krijgen daar dan uh, toegang. Die kunnen zich dan vestigen in Amerika. Hun idee is dat ze daar natuurlijk... in een heel goed, uh, goed klassiek balletgezelschap werk kunnen krijgen. Voor mij is dat de vraag. Ik weet het niet... Zo makkelijk is dat helemaal niet. Nee, want daar is natuurlijk ook een gierende concurrentie daar. Ja, en hoe lang. Het punt met ballet is, hoe lang kan je dat doen? Klassiek ballet kan je. Nou, tot dat... hoe. De, de, de, dansers, de mannelijke dansers doen het misschien wel tot, tot hun veertigste. uit. maar de vrouwen zijn jonger als ze ermee ophouden. Maar misschien Kort denken ze, dan zijn we in elk geval weg uit Cuba. Want he, u zegt, nou, daar is eigenlijk helemaal niks in dat land. Want wat, hoe, hoe leven die mensen daar? Is er gewoon wel een supermarkt met allerlei groenten? Hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk? Nou, er is een, uh, wat je je moet voorstellen is dat je in een supermarkt rondloopt... en dat daar een heleboel schappen zijn... En op die schappen staan, staat één product, maar dan hetzelfde. Dus kijk, in Nederland als je naar de supermarkt gaat, dan, dan, um, dan koop je olie. En dan kijk je naar een rij olie. Dus heb je olijfolie, slaolie en allemaal soorten naast elkaar. Maar in Cuba heb je één soort olie. En daar heb je dan tien planken boven elkaar van diezelfde soort. Dus wat er is, daar worden de planken mee gevuld. Ja. En zijn er ook dingen niet? Er is heel veel niet. Zoals? Zoals ja, kijk, ik, ik, Als ik daar woon, dan repareer ik ook vaak dingen. Ik woon bij twee oude dames in een huis. En die hebben dan... Er gaat veel kapot. Er is veel kapot. En als ik, dan ga ik voor hun proberen dingen te repareren. Ik weet de laatste keer... Ik, ik ben tot, afgelopen, tot met afgelopen februari nog in Cuba geweest. En toen ik daar was, toen had ik schroeven nodig. Dus ging ik naar een ijzerwarenhandel. Die hadden geen schroeven. Nee. En kan je toen? gewoon niet voorstellen. Nee. Ja, ik ben locatiescouter, dus ik ben een zoeker. <laughs> dus dan ga ik rond. Ik ja. heb een fiets daar, Hollander in, in Cuba. Dus dan ga ik zoeken. Niet te krijgen. Niet te krijgen. Talkpoeder, niet te krijgen. Bruin brood, ja, een, soms een half uur per dag. En dan een hele hoop dagen weer niet. En is het zo, want u zegt, u, u, ik woonde dan bij twee oude dames, uh, die hadden waarschijnlijk dan ook geen cent te makken. Die hebben, ja, die hebben heel weinig. Ik vraag daar ook niet naar. Dat, is ook, dat, dat hoort ook niet echt. Nee, nee. He, dat, dat weet ik niet precies wat ze hebben. Nou, ze zijn hartstikke arm. Ja. Ze hebben geen reserve, denk ik. Maar ja, wie weet hebben ze een oude stok ergens. Dat weet ik niet. Nee. Maar nee. niet, denk ik niet. Want de dingen die u dan repareert, uh, zijn dat de dingen die je normaal gesproken hier in Nederland weg zou gooien. En ze denken, nou, niet meer nodig. Maar omdat er niks nieuws is, moet u het dan repareren. Want ja, je moet, het repareren. je moet het repareren. En hoe vaak ik daar al niet een wc heb staan repareren en kranen. En dan zoek je rubbertjes voor die kranen. Nou, dat is er allemaal niet. Nee. En is het zo dat mensen dan, uh, salarissen zijn nog heel erg laag dus. Is het zo dat ze op allerlei manieren scharrelen om een beetje geld bij elkaar te, te sprokkelen? Ja, iedereen, iedereen. De buurvrouw die ik daar heb, zij is gynaecoloog. Zij, zij verkoopt make-up. Geen idee hoe ze er aankomt, maar dat komt uit... Het zijn goede merken uit het buitenland. Dus het is maar een handeltje. Het is een, heel ze, handeltje. Is een heel handeltje. Maar kijk, de de, artsen als, de de gemiddelde salarissen zijn 20 dollar... en dan zal een arts misschien 23 dollar verdienen. Helemaal niet veel meer. Nee. Nou, ja, die... Maar moet, je moet even het zo zien dat een biertje... Een gewoon biertje kost 1 dollar. Zo? Ja, nou ja, goed. Dus als, je, als je 23 dollar hebt, ja. of 20... dan is 1 dollar voor een biertje is hartstikke veel geld. Behoorlijk, ja. Dus daar krijgt iedereen zo ongelooflijk genoeg van. En dat leidt ertoe dat iedereen uiteindelijk weg wil? Iedereen wil weg en iedereen mag nu ook weg. Want niet alleen maar die dansers zijn weg... maar ik herinner me ook dat er volgens mij zijn er ook acteurs weggegaan, toch? Ja, dat was een... Dat was een toen ik er was... Tijdens het filmfestival. In december, er is altijd een heel groot filmfestival. In Afana. Toen heb ik een film gezien die heet Una Noche. En ik sprak de regisseuse Lucie Malloy. En die vertelde mij, dat was echt idioot. Het is ook overal wereldwijd op het nieuws geweest. Die film die gaat over, over drie, me, drie jonge mensen die een vlot bouwen, hè, zoals dat veel wordt ge gedaan, of veel uh, wordt gedaan af en toe in Havana, om naar Florida te, te varen. Dat is maar 80 mijl, het is eigenlijk een hele korte afstand. Maar die zee is heel erg wild, dus het is best heel erg gevaarlijk. En ze maken dat natuurlijk van allemaal oude banden, oude zooi, plastic. Ja. Le doodeng, echt vreselijk eng. Nou goed, deze drie mensen in de film zijn onderweg eentje verongelukt... en uiteindelijk komen ze helemaal niet aan. Nou vertelde de regisseuse dat in het echte leven... had zij ervoor gezorgd dat, dat ze mee mochten met haar... om de film te promoten in Amerika. Dus ze had op de een of andere manier uitreisvisa voor ze gekregen... en ze waren onderweg. Toen kwamen ze aan in Miami, moesten ze daar overstappen... en toen zeiden de acteurs, ja, we moeten even wat boodschappen doen. Ook onbegrijpelijk, want ze hadden natuurlijk eigenlijk helemaal geen geld. Maar goed, ze wilden dus even wat rondlopen op het vliegveld. Maar kwamen vervolgens helemaal niet meer terug. Dus die zijn ook nu zich gaan vestigen in Amerika. De film werd het echte leven? De film werd het echte leven. En toen dacht ik later van, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Want die ene jongen, Javier Nunez... die heeft de prijs van de beste acteur op het Tribeca Film Festival gekregen. Dus die moet nu in Amerika ook wel bekend zijn. Toen dacht ik, wat zou er nou toch van die jongen gebeurd zijn? Ja. Hè, wat, wat, hoe gaat dit? Hoe, gaat, hoe is dit ja, verder? Nou, en... toen heb ik allemaal foto's gezien en hij woont nu bij een broer ergens in Las Vegas en hangt daar uitgebreid voor de televisie. Ik denk dat hij heel dik gaat worden in zo'n Hamburgerland. Dus <laughs> ja... Zijn land gaat missen, zijn Cuba. Natuurlijk, ze missen allemaal Cuba. Cubanen willen eigenlijk alleen maar in Cuba wonen. Dat is, dat is ook een heel, heel treurig iets, dat is hartstikke waar. En nu die, he, die, die jonge gansers die uiteindelijk toch nu besloten hebben... om het geluk dan in Mexico-Amerika eh, te gaan zoeken. Daar komen dus plekken in dat beroemde nationale ballet vrij in Cuba. Wordt dat moeilijk om daar weer mensen te vinden voor, voor Cuba? Voor, van... Helemaal niet, nee? helemaal niet, nee. Want kijk, dat is een... Je moet je voorstellen, ten eerste, zij komen uit het uh, nationaal ballet... Hè? Van, van, van Cuba. Dus dat is een wereldberoemd balletgezelschap. Daar zitten 120 dansers, hè, zijn eraan verbonden. Hier in Amsterdam bij het Nationaal Ballet zitten 80 dansers. Dus kan je nagaan hoe groot dat is. Bovendien, die school zelf heeft een balletschool. Daar zit een balletschool bij. Die leveren volgens mij elk jaar iets van 40 leerlingen af. Dus dat is een enorme aanwas gewoon. Volwaardige dansers, hè, echt steengoed zijn die. Die worden geselecteerd, die worden gescout door het hele land. Cuba is een groot land, hè? Ja. Cuba is even groot als Frankrijk. Dat, dat, oh, ja? ja, mensen denken altijd piepklein eiland, maar het is een hartstikke groot land. Ja, maar dus ook een balletland? Dus ook een balletland, ja, want het klassieke ballet is daar, leeft daar heel erg. En er zijn ook theaters, mooie theaters, waar er dan gedanst wordt in Havana. Er zijn overal in Cuba schitterende theaters. Maar in, in, in, inderdaad, dit theater, het Nationaal Ballet van... Van uh, Cuba zit in, in, uh, in het oude deel van, van Havana op in een prachtig theater. Zo, n, zo, n, zo n, vanuit. Uh, ik, ik geloof dat het ongeveer de helft 19e eeuw is. Zo'n Roomsoese theater, weet je wel, met, met, met ronde boogjes en aan de buitenkant marmeren beelden. En, ja, weet je wat daar is opgenomen? Daar is So You Think You Can Dance. Oh, ja, daar is daar, die zijn daar oh, ook naartoe ja. geweest. Ja. De Nederlandse versie. Die zijn daar salsa gaan. Uh, gaan, uh, hebben daar een salsa-workshop ja. gedaan. Nou En dan zag je ook dat de, de muren... volgens mij heb ik dat toen op televisie in Nederland ook gezien... dat de, de muren zijn een beetje afgebladderd. Het stoort allemaal zo'n beetje in... Ik vind het niet erg. Ik, ik hou er ook wel van. Ik hou meer van dat het niet helemaal klopt. Het Een beetje vergane glorie. Ja, hè? dat melancholische is natuurlijk ontzettend mooi. Is dat inderdaad wat het beeld van Cuba is? Oude auto's op straat, de vergane glorie? Loop je absoluut, daar doorheen? Absoluut. De, de tijd heeft stilgestaan? Absoluut, want er is ook, er is ook niks nieuws bijgebouwd. Kijk, het is natuurlijk verarmd. Het is heel erg verarmd. En wat je ziet is... Je ziet geen nieuwbouw, dus je ziet... Uh, huizen uit, uh, vanaf, laat ik zeggen, 1800 tot, tot en met 1970. En daarna niet meer. Er is geen nieuwbouw. Dus die hele periode, ja, ik vind de 60 bouw die eigenlijk mooi is van lelijkheid, daar hou ik ook heel erg van. Ja. Nu is het zo dat u daar een aantal jaren al komt achter, achter elkaar. Is er veel veranderd eigenlijk in, in die jaren? Er is meer toerisme. Er zijn... Nu iets meer lada's. Ja, er zijn veel meer lada's bijgekomen, die vreselijke auto's, dan vroeger. Er zijn nu ook meer nieuwe auto's. Uh, er zijn betere bussen, want Nederland had, was zo royaal geweest om daar tweedehands bussen te dumpen. In plaats dat Nederland, als ze dan iets doen, ook gewoon nieuwe bussen daar neerzetten. Hebben ze nu uh, van China grote, lange. Echt goede bussen oh, gekregen. gekregen, ja. ja. En uh, iedereen wil dus weg. Is het ook zo dat ze denken... nou, daar is dan Harriet Sanders, weet je wat? Misschien kan ik wel met haar weg naar Nederland. Ja, natuurlijk wordt dat gehoopt. Iedere toerist is een, is een prooi. Merkt u dat? Absoluut. Ja? Absoluut. Ze ja. willen met u mee? Ze willen, iedereen wil mee. Man, vrouw, trouwen? Ja, Tuurlijk. dat vragen ze ook. Wilt u met me trouwen? <laughs> In het begin vroeger ze dat nog, maar nu ben ik wat ouder. Misschien is dat daardoor over. Maar en, en omdat ik het beter ken... En ze, als ik er een tijdje zit, denken ze ook dat ik Cubaans ben. Ja. Maar die gaat u weer? Geen idee. Ik hoop snel. Ja, ik hoor het. De liefde voor het land. Dank voor uw komst. Harriet Sanders, locatie hier in Nederland. En daarnaast liefhebber en kenner van Cuba. Ja, dit waren de twee dingen van Max van vanavond. Voor meer informatie en ook voor het terugluisteren van uitzendingen... kunt u naar onze site tweedingen.nl. Um, straks is er voetbal, leemt langs de lijnen van ons over. En Robert Meder zit daar straks. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen.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 De Consumentenbond wil van de Voedsel- en Warenautoriteit weten waar de termijn voor de afnemers van verdacht rundvlees op is gebaseerd. Vandaag werd bekend dat de afgelopen twee jaar 50 miljoen kilo verdacht rundvlees is verspreid. De autoriteit geeft de afnemers 14 dagen de tijd om uit te zoeken waar het vlees is gebleven. Volgens de Consumentenbond zou dat, volgens Europese regels, vier uur moeten zijn. En Pieter van Vollenhoven heeft bij Zo in Arnhem het jubileumjaar feestelijk ingeluid. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de dierentuin nam hij een jubileumboek in ontvangst en onthelde hij het kunstwerk van drie meters hoge dieren. Dat is ontworpen door de kunstenaars Paul Keizer en Albert Dedde. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS -E. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Een extra NOS langs de lijn. In verband met twee uitermate interessante Champions League-wedstrijden. Gaat Barcelona voor de zesde keer maar Rijden halve finale halen van de Champions League? Of gaat Paris Saint-Germain voor een verrassing zorgen? De eerste duel werd 2-2. En wat doet Juventus in die andere wedstrijd tegen Bayern, dat in München nog met 2-0 won? En speelt Robben? Allemaal vragen die we gaan beantwoorden. Laten we beginnen met Barcelona tegen PSG. Uh, Bar Stichler gaat dat duel volgen. Even maar de belangrijke vraag voor heel veel fans speelt Messi? Ja, dat was de vraag. Het antwoord is nee, die speelt niet. Die zit op de bank bij Barcelona, dat dan weer wel. Maar niet voldoende hersteld van zijn hamstringblessure vorige week opgelopen in Parijs, toen hij uitviel. Om vanaf het eerste moment mee te kunnen doen. Nou hebben ze wel de mazzel bij Barcelona, los van het feit dat ze een vrij brede bank hebben. Dat ze vandaag heel eenvoudig Fabregas kunnen laten staan, die daar afgelopen weekend ook stond. En die afgelopen weekend drie keer scoorde. Met andere woorden, dat blijft zo staan. Adriano komt er achterin bij bij Barcelona. Dat heeft dan te maken met uh, de blessure van Mascherano... die vorige week met een knieblessure uitviel. Die ligt er zes weken uit. Dan kan je eigenlijk ook zeggen, daarbij is het seizoen voorbij. Uh, het goede nieuws is dat Pedro weer terug is na een schorsing. En zo krijgt het elftal, behalve dan Messi, wel voldoende vorm... om Barcelona met enig vertrouwen, mocht dat nog nodig zijn... Omdat weer extra aan boord te krijgen naar deze confrontatie te laten toeleven met Paris Saint-Germain... waar we uiteraard eh, Ibrahimovic als aanvalsleider zien opgesteld... die weer Lavetsy als adjudant naast zich weet. En daar staan eh, middenvelders achter. En dat zijn wel andere in vergelijking met vorige week. Toen stond daar bijvoorbeeld Blaise Matuidi, de man van de gelijkmaker in de laatste minuut. Die is geschorst en is er dus nu niet bij. En David Beckham die toen een plaatsje kreeg, verrassend eigenlijk, volgens velen... zit nu op de bank. En dat betekent dat Verratti en Thiago Motta daar nu met z'n tweeën staan... om de boel, laten we zeggen, een beetje tegen te houden. En ik zei eigenlijk al voor de grap zo even tegen een collega... je kan erop wachten dat een van die twee rood krijgt, want dat zijn wel schavertjes. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Kortom, de beuk moet erin zullen ze bij de Frans hebben gedacht. Nog twee halve Nederlanders in het elftal. Uh, Alex, oud-PSV, Maxwell, oud-Ajax staan weer achterin. En de enige echte Nederlander, Gregory van der Wiel, zit op de bank. Maar dat is uh, hoe sneu het ook is na een periode waarin hij best veel gespeeld heeft. Sinds de rantre van Jalais als rechtsback... wel weer een beetje uh, waar hij vaker zit. Ja, wat verwacht je eigenlijk van Paris Saint-Germain? Verwacht je een defensieve ploeg afwachten en op de counter spelen? Of denk je dat ze uh, vroeg gaan storen en proberen de aanval te gaan zoeken? Ik ben bang dat ze dat uh, niet gaan doen. Omdat ze weten dat als ze zeker in uh, nauwkamp te veel naar voren lopen en daarmee eigenlijk automatisch ruimtes gaan weggeven... dat ze dan geslacht worden door Barcelona. Tegelijkertijd is het een beetje het duivels dilemma... want als je te lang wacht, dan uh, kom je ook niet in de buurt van. En Paris Saint-Germain na de 2-2 voor de duidelijkheid in de eerste wedstrijd... zal dus hoe dan ook een goal moeten maken. Maar ik vermoed toch dat ze het vrij voorzichtigjes proberen in het begin te doen. Mm. En dan maar uh, erop te hopen. En dat is eigenlijk voor de ploegen die tegen Barcelona succes hebben gehad de afgelopen... Maanden, misschien wel jaren, eigenlijk de enige methode geweest. Hopen dat je het achterin kan tegenhouden. Hopen dat ze er niet doorheen flitsen. Hopen op een beetje geluk en op een counter. Ja, Goed, uh, we gaan het afwachten. Dankjewel Bas van zo Zometeen meer natuurlijk van hem. We gaan naar Juventus Bayern München. Dat duel wordt gevolgd door uh, Andy Houtkamp. 2-0 werd het eerste duel. Eerste vraag. Speelt Robin? Ja, <tus> die speelt wel. Dus uh, dat is leuk voor hem. Was ook wel een beetje verwacht. Tony Kroos geblesseerd. Uh, lange tijd eruit, waarschijnlijk tot het eind van het seizoen. Voor toch wel een van de favorieten voor winst in de Champions League. Want dat is Bayern München uh, geworden de afgelopen weken. En misschien wel maanden met een straatlengte kampioen geworden in Duitsland. Eerste wedstrijd tegen Juve, 2-0. Alaba en uh, Müller waren de doelpuntenmakers. En Juve speelt dus nu thuis in het stadion dat uh, opvallend genoeg het Juventus stadion heet. Uh, het oude Alpi is dat. Er is een nieuw stadion daar gebouwd. Uh, 41.000 man die hier allemaal zitten. Schitterend stadion. Iedereen zit boven op het veld. Echt heel uh, mooi stadion. Ik kan niet anders zeggen. Uh, ja, en uh, Juventus van Antonio Conte heeft uh, uh, toch wel uh, uh, een verandering ondergaan. Vier andere spelers dan vorige week. Uh, Pogba, een, uh, een Fransman. Uh, Fusinic, die vorige week inviel, een Montenegrein. Uh, Padouin, een echte uh, Italiaan. En Quattro Asamoa. Hij uh, is een Ghanese, speelde uh, nog bij Udinese vorig jaar. AZ kent hem nog, heeft tegen hem gespeeld. Snel, Manneke. Uh, die staan er allemaal in. Omdat Liechtensteiner geschorst is, Vidal is geschorst. En Matri en Peluso moesten op de bank uh, maar plaats gaan nemen... vond Antonio Conte. Ja, 2-0 achter. Uh, het zou natuurlijk heel erg leuk zijn als Juve snel scoort. En dan uh, uh, krijg je een echte wedstrijd. Maar men is er een beetje bang voor... dat uh, Bayern München wel weer snel een doelpuntje zal maken... met het team... Wat je eigenlijk een beetje verwacht. Eigenlijk hetzelfde team als vorige week. Alleen Gavi Martinez speelt op het middenveld in plaats van Gustavo. Maar dus ook met Arjen Robben en in de spits Mario Mandzukic. Goed, dankjewel ook jou voor, voor nu. Zometeen dus meer van die twee duels waar we het naar uitkijken. Juventus, Bayern München en Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Even terug naar vanmiddag. Voor Philippe Gilbert was de tweede plek in de Brabantse pijl vanmiddag. Een mooie opsteker op weg naar de Amstel Gold Race van komend weekende. Vorige week gaf Gilbert nog op in de ronde van Baskeland, Maar vandaag reed hij mee om de prijzen. Gilbert werd tweede. De wereldkampioen leek in de eindsprint van Peter Sagan te winnen. Maar die ging hem uiteindelijk toch net voorbij. Ja, maar Sagan is ook uh, heel explosief. En ik wist dat als, uh, als ik wacht op 150 meter uh, dan ik verlies misschien zeker. En dat is ook geen puur sprinter. Hij is gewoon uh, rustig op mijn willen gebleven. en dan, uh, ik kan nog versnellen op de laatste 100 meter. Ik kan dat niet en uh, dat is de verschil. Hè. Gilbert, die wil uh, zondag voor de derde keer de Amsterdam Gold Race winnen. En Sagan won daar nog nooit. Inmiddels zeven minuten over half negen. Zometeen gaan we even bellen met de bondscoach van het Davis Cup team. Die we regelmatig aan de lijn hebben gehad de afgelopen paar weken. Natuurlijk in de aanloop naar het duel met Roemenië dat uitgebreid werd gewonnen. Dus is inmiddels gelood. We kunnen naar het hoogste niveau. Moeten we alleen nog even afrekenen met Oostenrijk. En hoe groot die kans is, dat ga ik Jan brink zometeen vragen. Eerst de Sisters. Ik ben I'm so excited aan de lijn. Dus, zoals beloofd, Jan Siebering, captain van het Davis Cup team. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Robert. Jullie moeten langs Oostenrijk om een plek in de wereldgroep te bemachtigen... op 13 tot en met 15 september in Nederland. Na de winst op uh, Roemenië. Dat is voor een plekje in de wereldgroep. Wat zou het mooi zijn om uh, dat te bereiken. Vooraf, voor die loting, dan zie je namelijk als Spanje, Zwitserland... Australië, Duitsland. En dan wordt het Oostenrijk. Wat was je eerste ja. gedachte? Uh, nou, eerste gedachte die ik erbij had, was fijne is thuiswedstrijd, dat, uh, dat is toch wel een voordeel, want dan uh, mag je, zoals je weet, de ondergrond uh, uitzoeken. Uh -huh. En hoeven, hoeven de spelers na de US Open, want het speelt zich af na de US Open, niet vanuit uh, Amerika bijvoorbeeld, door naar Japan of naar Australië. Dus uh, lekker thuis in Nederland. Ja, nou goed je tweede gedachte dan, bij Oostenrijk. <laughs> nou ja, de tweede gedachte was van, uh, uh, nou dat is oké. Okay. Dus, uh, ja, niet, niet, niet slecht. Uh, ook niet dat je denkt van goh, dat is vast makkelijk. Maar dat kan ook niet in deze rondes natuurlijk. want Ja, je is tijd voor een plek in de wereldgroep. Maar uh, ja, het is mogelijk. Maar wat is er zo moeilijk aan Oostenrijk dan? We hebben even de wereldranglijst bekeken en, en even ze allemaal langs elkaar gelegd. En dan zouden ja. we met 3-2 op basis van de wereldranglijst moeten kunnen winnen. Ja, dat klopt. Meltzer is de, de, de nummer 1, zeg maar. Hè. Dat is de meest ervaren uh, Devenskursspeler. Ook van Oostenrijk. Voormalig top 10 speler. Ook heeft is 10 gestaan op de wereldranglijst. Halffinale Roland Garros. Uh, nou, dat soort uh, dingen allemaal. Speelt ook uh, een hele goede dubbel. Hij heeft jarenlang ook met Petsner, dat is een Duitser. Bij uh, de, de beste dubbelteams van de wereld gehoord. Dus kortom, dat is een goede. De nummer 2 van Oostenrijk, dat is Heide Maurer. Nou, die is wat minder bekend ook bij het grote publiek. Is een goede tennisser. Maar daar moeten we op papier van. Uh, dan winnen in die ontmoeting. En dan, uh, ja, dan heb je die dubbel natuurlijk nog. Die, uh, die ja, bij die Oostenrijkers ook wel in orde is. Dat zijn ook allemaal goede dubbelspelers. En wij hebben ook een goed dubbelteam. Dus uh, wat dat betreft uh, ja interessante ontmoeting. Ja. Um, hoe ga je dat doen met de ondergrond? Ik, ik heb zo het idee dat Oostenrijk een uh, liefhebber van gravel is. Ja, nou dat, dat is gek. Ik heb natuurlijk met een paar spelers vandaag wel al kort even gesproken. Maar dat doen we meestal even met elkaar. Omdat uh, ja, je spreekt met een paar en je wil eigenlijk iedereen spreken. Dus dan gaan we samen uh, kijken wat de beste ondergrond uh, zou moeten zijn. Daar hebben we nog wel even de tijd voor. En dan gaat er, ja, komt natuurlijk. Uh, dan uh, komt dan eigenlijk voor de dag. Maar ook hard kort zou het natuurlijk kunnen. Maar goed, we moeten daar uiteindelijk even met elkaar uh, beslissingen nemen. Ik neem uiteindelijk de definitieve beslissing. Maar de spelers moeten erop spelen. Dus uh, die mening is natuurlijk ook... Echt... Ja, wanneer moet die beslissing genomen zijn? Ja, daar hebben we nog wel even wat tijd voor. omdat uh, We hebben nu gewoon... Uh, de ontmoeting is pas in september. Ja. Dus hoeven we dit nog niet op korte termijn uh, definitief door te geven. Ja. Maar uh, je kan je voorstellen dat het wel belangrijk is... om met de spelers natuurlijk snel uh, actie te ondernemen. Want ja, je kan het nog beslissen of je buiten wil spelen of indoor bijvoorbeeld. Ja, en, en aan de hand daarvan moet er natuurlijk wel snel een, een, een plaats gekozen worden... of een plek waar we terecht kunnen. Gezien de kwaliteiten die we nu hebben met Hazen, met Zijvering, met Royer bijvoorbeeld... denk je dan, het Team de Bakker bijvoorbeeld ook... Denk je dan dat we toe zijn aan die stap richting de wereldgroep? Nou ja, we kunnen natuurlijk voor deze ontmoeting met Roemenië al gezegd dat we, dat we nu drie spelers in de top 100. Nou, dat is in de, in de jaren dat ik Davis Cup captain ben geweest, is dat nooit voorgekomen. Ook een, een dubbelspeler in de top 10, dus wat dat betreft hebben we het sterkste team uh, ooit wat er nu, wat er nu staat. Uh, je moet ook niet vergeten, de, de euforie van het afgelopen weekend telt natuurlijk mee. Dat ging heel goed, dat weekend en, en ook de hele week daarvoor en daarin ben je dan geneigd te zeggen, nou ja, als we die lijn doortrekken, dan hebben we een goede kans tegen Oostenrijk. Dus een half jaar ja, verder. Je, moet, je weet niet hoe de, hoe de spelers er over een half jaar weer voor staan natuurlijk. Nee, maar, maar al met al de conclusie kan zijn... we hebben een gunstige loting, al helemaal omdat het thuis is. Uh, we hebben geen slechte loting, omdat we thuis spelen. Ja, ja, ja precies. Goed zo. Storen we jou eens in, in het borst of heb je een grote tuin? Even lekker buiten in de tuin, ja. ja ik hoor foto's ja. op de achtergrond, het ik denk, mo ik moet het even vragen. Ja. Ja. Goed, ja. ga gauw naar binnen, want anders mis je de aftrap. Ja, oké, okay, dankjewel. Goed. Dankjewel, Hoi. Jan Simrink was dat, de Davis Cup uh, captain. Ja, zoals gezegd, twee uh, mooie affiches vanavond. Wat heet mooie affiches? Kwartfinales tussen Juventus uh, en Bayern München... en Barcelona tegen Paris Saint-Germain. We beginnen in uh, Barcelona bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Bas Tichler met Messi dus op de bank. Maar de vraag is, hoe lang? Dat is een hele goede vraag. Het antwoord komt vermoedelijk straks. Want de kans dat hij erin gaat komen... lijkt mij zeker als dat nodig zou zijn voor Barcelona reëel. Bij mensen in het stadion kan je zeggen, ga snel naar buiten. Want anders zie je niks en mis je het begin. En in het stadion van Barcelona zien we een Nederlandse arbitraal kwartet. Want dat mag inmiddels bekend zijn. Björn Kuipers komende de zondag te bewonderen... In Eindhoven bij PSV Ajax nu de scheidsrechter hier bij Barcelona, Paris Saint-Germain. Daar heeft hij natuurlijk een handvol Nederlanders meegenomen. Want het is echt kwartet. Het zijn er eigenlijk met de extra mensen zes natuurlijk tegenwoordig. Want ook Angelo Boonman, Sander van Roekel, Erwin Zijnstra, Paul van Boekel en Richard Liesveld zijn hier. En dat betekent dat er in ieder geval nog het een en ander aan Nederlanders op het veld staat, zullen we zeggen. Van de Wilders op de bank. De wedstrijd in gang gezet door Paris Saint-Germain. Dat ogenblikkelijk de bal met een grote boog naar voren knikkert. Als dat een voorbode is van de speelwijze van de Fransen, dan zou me dat bevallen. Dan maar opportunistisch van bang vanaf de eerste minuut en kijken waar je dat dan brengt. Nu levert het balverlies op, wordt dat hersteld door Alex. En komt de bal voor de voeten. Van Jalette die de fout in gaat. De rechtsbek. Geholpen wordt door Alex. Omdat hij, terwijl hij wegglijdt, de bal verkeerd wegtrapt. Alex herstelt het. Maar als Jalet dan de bal opnieuw krijgt, verliest hij hem opnieuw. En wordt Fabregas naar de grond geholpen. Daar kan scheidsrechter Kuipers niet anders dan de bal klaar gaan leggen voor een vrije schop voor Barcelona. En zo uh, wil Parijs wel heel snel naar voren. Maar is het zo dat na nu 45 seconden het hele elftal terug moet rond het eigen strafhoekgebied. om daar een muur te formeren in afwachting van de vrije schop van Barcelona. Waar dan toch normaal gesproken Xavi zich in ieder geval bij zal gaan melden of hij hem dan neemt. Dus de vraag hij heeft hem wel klaargelegd. Dat duidt hem meestal wel op. Hij heeft nu van de scheidsrechter Van Kuipers te horen gekregen dat hij moet wachten tot hij op het fluitje blaast... En dan zal er na ruim een minuut voor het eerst doelgevaar ontstaan met de vrije schop van Barcelona. Nadat dus Jalet twee keer dom in de fout gaat. En uh, Paris Saint-Germain een overtreding moet maken. Daar gaat het fluitje komen. 25 meter de afstand. 1 minuut en 20 seconden op de klok. Daar komt de, de bal, die gaat erin! Die gaat er niet in. <laughs> ja, dat heet optisch bedrog. Want het net bolt wel, maar dat kan natuurlijk ook gebeuren als de bal aan de andere kant... Tegen dat net aankomt. En nou ben ik niet de enige die gefot wordt. Dat beval me dan ingezegd nog wel. Want er zijn er ook wel een paar de tribune die dachten dat hij erin zat. Een haling wijst uit. Mocht u twijfel aan mijn woorden dat die bal echt naast gaat. Het zal een centimeter of tien zijn geweest. Maximaal. Goede vrijschop van Xavi. Maar dus geen goal voor de duidelijkheid. Geen doelpunt voor de duidelijkheid. 0-0 bij Barcelona Paris saint en bij de wedstrijd Juventus tegen Bayern München staat het ook nog 0-0. Dus geen doelpunten. Met de nadruk op geen doelpunten, dus 0-0. Uh, de 28-voudig kampioen van Italië tegen de 23-voudig kampioen van uh, Duitsland. Uh, Juventus Bayern. Eén uh, Nederlander in tegenstelling tot uh, bij Bas. Maar wel Juve in de aanval. Eén schotje al gezien richting Neuer. Maar dat was een uh, makkelijke prooi. Assamoa heeft de bal aan de linkerkant. En uh, speelt hem helemaal cross naar de andere kant. Goeie opening naar die uh, rechterkant waar uh, Padouin mee naar voren is. En dan uh, gaat de bal weer naar Assamoa. Padouin. Uh, kijkt om zich heen, natuurlijk zoeken naar Pierlo. Pierlo bal breed, Chiellini aardige beweging van Chiellini, bal naar buiten geven, maar Frosini kan er niet bij en uh, Marquisio ook niet. Maar de bal blijft in strafschopgebied van buiten. Die de bal uh, uh, met behulp van Robben uitverdedigt. En de druk was even groot, maar nu is de counter daar voor Bayern München met Ribéry. Ribéry aan de linkerkant uh, gaat proberen langs twee man te komen. Nou ja, dat is duidelijk. Dat is er uh, minimaal eentje te veel. En dus kan via Badzagli eruit verdedigd worden. Maar dat gaat niet goed. Want het balbezit is meteen weer voor Bayern, voor Robben. Het gaat snel. Hoog tempo deze wedstrijd in de beginfase. Robben, bal breed naar Schweinsteiger. Schweinsteiger, bal naar voren is niet goed. En dan een overstapje van Pirlo, dat is wel goed. Juventus uh, dus uh, uh, zonder Nederlanders. Het is ook uh, maar zelden voorgekomen dat er een Nederlander speelde bij Juventus. Bijna een quizvraagje, thuis. Welke twee Nederlanders bekende Nederlandse voetballers hebben voor Juventus gespeeld? De volgende flits zal ik het melden. Uh, balbezit voor de ploeg met Robben in de ploeg. Dus Bayern München. Uh, bal gaat via Alaba naar voren. Maar meteen zit uh, Bayern erop. Nu wel een overtreding op Ribery. Uh, gezien door Carlos Velasco Carballo. En zo hebben we een hele aardige openingsfase. Maar staat het nog altijd 0-0. Terug in Barcelona. Barcelona tegen Paris Saint-Germain na 4 minuten 0-0. Piqué ging even in de fout achterin bij Barcelona. Dat leverde een kansje op voor La maar die werd de elfde uren nog van de sokken gelopen. In de figuurlijke zin van het woord, toch in ieder geval letterlijk van de bal. Op de rand van het Spaanse strafgroepgebied. Dus dat leverde verder niet heel veel gevaar op, maar het zag het dreigend uit. Barcelona heeft toch voornamelijk weer de bal. Dat is eerlijk gezegd niet zo verrassend. Deze paas op David Villa is schitterend, maar staat hij buitenspel? Hij staat buitenspel. Terwijl hij vanaf de linkerkant naar binnen komt, Pedro trouwens... Die uh, wordt teruggevlacht. Paasje vanuit het midden. Ja, zoals Barcelona dat fantastisch kan. Zeg maar tussen de rechtercentrale verdediger en de bek doorgestoken. Dan kijkt de bek altijd achterom Hé, hey, wat gebeurt daar? En dan duikt er in zijn rug al iemand op die dan meteen 2, 3 meter vertrokken is ook. Dat is dus in dit geval Pedro Rodriguez geweest. Als ik zei, die terug is gekomen na een schorsing. Maar die uh, komt niet bij de bal omdat hij buiten spel staat. Voor de zoveelste keer gaat nu in het begin van de wedstrijd... De ploeg uit Frankrijk wat knullig in de fout, dit keer bij het uitverdedigen waar een overtreding wordt gemaakt. En dat levert dan Barcelona opnieuw een vrije schop op, op een meter of twintig van het doel. Nou was ik net al iets te enthousiast en vooral voorbarig toen Xavi de bal in het zijnet schoot en niet in de goal, wat ik eigenlijk dacht. Maar eh, dit komt eh, Barcelona, op deze manier krijgt een nieuwe kans nadat een vrije schop van achteruit, heel dom door eh, Maxwell geloof ik. Wordt weggetrapt, maar op het moment dat hij dat wil doen, glijdt hij weg. En daarmee gaat de bal twee meter de andere kant op. En doet hij verstandig, omdat er twee van Barcelona aankomen rollen. Dan uh, trap ik de bal toch maar helemaal weg. Maar ja, je weet, als je twee keer een vrije schop raakt, dan gaat de vrije schop de andere kant op. En dat is dus wat er nu gebeurt. De zesde minuut van de wedstrijd. Barcelona, Paris Saint-Germain is 0-0. Uh, en de vrije schop van Barcelona... Dicht dus klaar en wordt het weer Tchavi. Uh, of uh, mogen anderen nu de horneuses waarnemen? Het is uh, een ander, het is Fia maar die trapt de bal vrij hard in de muur na 6 minuten 0-0. De gelijke stand nog altijd maar wel een sterke Barcelona in Spanje. Bij Juventus heeft uh, de verdediger, ik mag wel zeggen de medogeloze verdediger Giorgio Chiellini heeft veel pijn. Want uh, ja, dat is on onterecht de gele kaart die Mansukic krijgt. Want Chiellini ging er als een beest in. Met zijn linker uh, ramde die de bal door. En Mario Mansukic die uh, door deze gele kaart de volgende wedstrijd mist. Misschien wel de halve, eerste halve finale. Uh, die kon er helemaal niets aan doen. Chiellini doet zichzelf heel veel pijn. Uh, trapt en de bal en de scheenbeschermer van zijn tegenstander. En uh, ligt daar werkelijk een schitterend stukje toneel te spelen op de grond. En ik denk dat hij zo meteen weer gewoon... Keihard weer verder gaat zoals hij keihard is. Uh, en uh, dat er niets aan de hand is. Wel een gele kaart dus voor Mandzukic. En dat is uh, een uh, slechte zaak voor de Kroaat. Kijk, daar heb je hem alweer, Kjellini. Lachend komt hij het veld binnen. Helemaal niets aan de hand. Uh, ja, mooi stukje toneel. Kan niet anders zeggen van uh, die verdediger van Juventus. Het staat 0-0 bij Juventus Bayern München. Had hij dat al verteld. het is uh, een aardige wedstrijd om naar te kijken. Omdat... Uh, de ploegen allebei aanvallend spelen. Want Bayern weet ook wel dat achterover hangen weinig nut heeft. Uh, dan uh, met een doelpuntje ben je zo uh, geklopt. Balbezit weer voor Juve. Maar de bal wordt hoog over het doel geschoten van Manuel Neuer. Door het is, uh, Fusinic. Het is Fusinic. Uh, het is aardig om naar te kijken. Uh, het is Marquisio trouwens. Uh, we gaan uh, maar weer eens even kijken bij Barcelona. Tegen Paris Saint-Germain met Bas. Ja ho ho, heb je nou die namen genoemd? Welke? Oh ja, die namen. Ja, die, uh, nou, die weet jij toch wel? Ja, wel, maar dat is, zou heel flauw zijn om dat nu okay. te gaan zeggen. Davids en Van der Sar. Ja, heel goed. Prima. Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Want uh, dat is de andere wedstrijd. Na 7,5 uur nog altijd 0-0. En uh, Barcelona dat wel op de deur klopt. Waar Fabregas zo even vond dat hij in het strafschopgebied van uh, de Fransen... een duw in zijn rug kreeg naar de grond ging, Maar de scheidsrechter, zoals u weet, de Nederlander Björk Kuipers wilde daar niets van weten... Nu, een paar minuten later, een hoegschop voor Barcelona. Waarbij uh, Piqué en Sergio Busquets als, nou, laten we zeggen, in ieder geval de twee met lengte in het elftal van Barcelona... zich rond de penalty stip ophouden en bewaakt worden door Thiago Silva en Alex. Dat worden interessante duels. De wat kleineren staan er ook. Ibrahimovic staat erbij en Xavi gaat de bal indraaiend bij uh, Piqué brengen. Die probeert hem met een hakje te verlengen, maar raakt de bal volkomen verkeerd. En die bal rolt dan halverwege cornervlag en doel over de achterlijn en levert dan een... Doeltrap op voor Salvatore Sirigu. een van de drie Italianen in het elftal van Paris Saint-Germain. Die andere twee zijn dus Verratti. Jonge middenvelder, 20 is hij pas. En Thiago Motta, Thiago Motta die uh, Italiaan is, maar in de jeugdopleiding van Barcelona speelde. Dus zelfs acht jaar onder contract gestaan heeft. En dus weer terug is op het oude nest. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Ibrahimovic, dat geldt voor Maxwell. En met name de rentree van Ibrahimovic. Die niet helemaal geruisloos is verdwenen. Los van zijn biografie. Dat uh, belooft natuurlijk altijd nog wat. Voorzet van Barcelona vanaf de rechterkant. Rolt wat door. De bal die komt van de voeten van Alves. Die Messi lanceerde in de eerste wedstrijd. Met die schitterende assist met de buitenkant van de rechter. Dit keer probeert hij via te bereiken. Maar dat lukt niet. Via komt die bij de bal. De Fransen verdedigen uit. Maar hebben nog niet de rust. Met name niet op het middenveld. Om zichzelf in de wedstrijd te nestelen. La Vecie. Dat is dus zeg maar de adjutant van Ibrahimovic voorin. Komt nu achterin een bal halen. Dan komt er een diepe trap in de richting van Slatan Ibrahimovic. Maar die is totaal onzichtbaar gebleven in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. Ook deze keer kan hij niet met de bal komen. Die wordt door het middenveld van Barcelona. In dit geval door Iniesta weer opgevangen. En zo kan de ploeg uit Spanje bij 0-0 stand weer uh, gaan opbouwen. En zich opmaken voor de volgende aanval. Van Barcelona weer terug naar Andy. Er ligt een uh, speler nu van Barre München op de grond met uh, wat pijn. En ik dacht dat het Martinez was. Javi Martinez, inderdaad. De speler die uh, gekomen is in de basis. In plaats van Gustavo. Krijgt een klein tikje tegen het gezicht. Maar ook Spanjaarden kunnen heel aardig uh, uh, toneel spelen. En dat uh, doet hij dan ook. Uh, niets aan de hand. Echt helemaal niets. Dat valt me toch wel een beetje tegen van deze grootheden... dat je dan zo uh, kinderwachtig aan doen bent. 0-0 de stand bij Juve tegen Bayern München. Bijna was het 1-0 voor Bayern als uh, Mansukic een enorme kans kreeg... maar de bal net niet in het uh, doel kon uh, uh, deponeren. Gavi Martinez heeft de bal gepaast, Gaat naar Alaba. Alaba even naar Daniel van Buiten, de Belg. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Waar Filip Blaam staat. En Filip uh, Blaam die wordt een beetje opgejaagd. En moet helemaal terug naar van buiten. Van buiten naar Noyer En Noyer heeft hem niet voor zijn goede been. En die staat even te pitten. En dan is hij net op tijd met de lange trap uh, naar voren. Wordt opgevangen door Bart Zagli. Bart Zagli naar een uh, groot talent. Pogba, dat is een uh, hele leuke voetballer. Die uh, kan er wat van. Pogba de Fransman. Maar die loopt nu zichzelf vast tussen twee man. Overgekomen van Manchester United overigens. Waar hij een wedstrijdje of zeven heeft gespeeld. En nu dus bij Juve in de basis in deze. Belangrijke wedstrijd. Paul voor Laam. Laam naar Robben. Robben op de middenlijn. Weer terug naar Laam. En we horen de tune al. We gaan naar het nieuws van 9 uur. En dan uh, zullen we in het volgende uur gaan zien. wat de zaken. hoe de zaken ervoor gaan staan. bij zowel Persona, Paris saint als bij Juve tegen Bayern. Overtreding van Chiellini. die mag wel weer eens een keer een gele kaart gaan krijgen. met al dat gedoe van hem. Uh, het staat 0-0 bij Juventus tegen Bayern München in de eerste helft.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 Het nieuws van alle kanten. Prettig weekend. AD Weekend is vernieuwd. Deze zaterdag in het nieuwe magazine: Jou op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop deze zaterdag het AD. Prettig weekend. Certificeren. Dan moet u voldoen aan de norm.